Uit de jaren 80, zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jongen, de zingel van de Cool Notes come around and spend the night. Voor Zandvoort en de regio. Lijkt wel een goed plan. Nou, de muziekboulevard tussen 12 en 2, we hebben hem zojuist gehad, maar ik heb wat gemist. Albert-Jan, wat heb je nou hier meegenomen? Ja, nee, maar dat... Waar was die dan? Mo was zo in trance, die heeft helemaal niet aan gedacht zelfs. Maar uh, volgende week uh, kom ik met een. Ik uh, weer meenemen en dan uh, ik ik kunnen we de nou luisteraars weer frassen. Ik heb een mooie van je, Albertjan. Ja. Afrika trommelt, zingt ontspult. Ja, klopt. Maar ik kan nog steeds geen ja jaartal vinden. Nee. Maar ik ben hem inderdaad vergeten, maar volgende week ga ik hem dubbel doen. En dus voor vindt... het WK voetbal natuurlijk, hè? Ja, ja, ja uiteraard. Weet. Kijk. En dan neem ik ook mijn vriendin Miriam Makeba mee, want dat is ook Zuid-Afrikaanse muziek. Hey, we zijn bij nu aflevering ja, van Zandvoort op zaterdag aangekomen. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Ja, drie uur live ZFM vanaf het gasthuisplein. Zoals u van ons gewend bent. En natuurlijk met de vaste items, zoals daar is: zijn. de evenementenagenda, de filmagenda van het Circus Zandvoort. Uh, we hebben nieuws over de dames van het singeltje uh, Drukkie uh, Druk voor Oranje. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, dat hebben we ook. Een horen wat zei jij, Maurice? Je moet bij mij een uitzending kunnen horen, weer. Ja, het ja, ja, want de plaatje ah, is even weg, hè? Die is ja, even naar ja, de andere locatie. Heel goed, heel we, goed. We kijken ook nog even vooruit naar de voorjaarsmarkt die morgen gaat gebeuren. Uh, Lex moet helaas vandaag uh, het weerpraatje verstek laten gaan, want uh, zijn computer is nu ziek. Was enige aantal weken geleden Lex ziek, nu is zijn computer ziek. En enige week geleden jouw computer ziek, maar uh, nou, ook weer beter. Is dus weer beter. Ja. Komt allemaal dus, uh, wel eens goed. Uh, we hebben het uh, weer om half drie en dat hebben we dan van onze collega's van AB Radio. En uh, we kijken er natuurlijk even vooruit naar het grote feest vanavond uh, op, uh, op het circuit. Het afscheidsfeest van Ton en Trace. En dat begint om uh, vier uur en uh, iedereen is van harte welkom. Dat is een ding wat zeker is en dat gaat een groot feest worden. Hier is Cher en If I Could Turn Back Time. If I Could Turn Back Time If I Could Turn Back Time Said the things I said. Prides I like could not it can cut deep inside. Words are like whereabouts they. If I could turn back time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 Zonnige zaterdagmiddag. Lekkere muziek bij Soft op zaterdag. Jode, de singer van Milo en EO Technology. En daarmee werd het uh, ruim 10 minuten over 2 uur. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, daar, wij, wij zijn weer aan het presteren En de zon gaat weer schijnen. En de zon gaat weer schijnen. Kijk, zo horen we het en zien we het graag natuurlijk. Nou, allereerst even. Het zal uh, vele luisteraars niet zijn ontgaan. Uh, dat wij uh, sinds uh, enige dagen onze eigen walk of fame hebben. Want uh, namelijk de in Zandvoort. Zandvoort geboren en getogen modekoning Frans Molenaar heeft vorige week eh, zaterdagmiddag de Walk of Fame officieel geopend. De handeling werd verricht door het weghalen van de Zandvoortse vlag op de kruising van Kerkstraat en Bakkerstraat. Van de 22 in de Walk of Fame opgenomen personen waren naast Frans Molenaar Alan Clark en nog, de nog altijd in Zandvoort wonende Rika Janssen persoonlijk aanwezig. Met deze Walk of Fame heeft Zandvoort er een mooie attractie bij die volgens de initiatiefnemers in de toekomst nog uitgebreid zal worden. Dus Rob, er is nog kans. Want ik okay. heb een rot gezocht naar jouw foto, maar ik heb hem nog niet kunnen vinden. Nee, ik sta er niet bij. Ik sta er niet bij, hè? Hmm. En tijdens deze geanimeerde samenkomst na afloop passeerden al tal van namen de revue... die eventueel ook daarvoor in aanmerking komen. Nou, ik zei u al, Rob Harms bijvoorbeeld. <kugst> of de acteur okay. Harry Boda, autocureur Wim Loos, voetballer Pieter Keur, zangerijs Ria Valk. Nou ja, er kan er dus nog veel en veel meer bij. Hartstikke leuk initiatief. Dus Zandvoort heeft zijn eigen Walk of Fame. En een vosje erbij? En, dat zou ook leuk zijn. Oké, okay. ja. ja. Hé, hey, de Formule 1, hij gaat morgen weer ja. van start in Turkije en we hebben gekwalificeerd. Ja, uh, dat is de walk of fame van Turkije. <laughs> hebben we, uh, die zijn, uh, om twee uur was deze kwalificatie ten einde. En uh, het zal u niet verbazen dat op één een uh, Toro Rosso staat. En uh, dat is Mark Webber, die staat op één. Maar wie verbaast Jan en allemaal op twee Lewis Hamilton. Ja, oh. dus niet Vettel, maar twee Hamilton op twee duizendste van een seconde. Je zou je klokje maar verkeerd gezet hebben. Dat is race. 2000 Maar dus voldoende. Op drie dan, ja, uiteraard, Vettel. Vier button, vijf Schumacher. En uh, wat is er speciaal aan deze Formule 1 race morgen? Het is de 800ste start van Ferrari. Uh, tijdens uh, in de historie van uh, het Formule 1 kampioenschap. En die hebben het goed gedaan? Helaas, massa staat op 8. Op 8. Het 8 gekwalificeerd. Alonso? Uh, Alonso heb ik even niet zo voorhanden. Maar uh, in ieder geval Weber, Hamilton op de first row. Gevolgd door Vettel en Button. Morgenmiddag live RTL 7. Volgens mij was uh, Alonso iets van de twaalfde geworden. Ja, klopt. Daar staat, staat die, er iets van bij. Ja, die had de laatste kwalificatie niet eens gehaald. Nee, klopt. klopt. Ja, je hebt gelijk. Oké, okay, nou. Bij zonnig weer hoort uh, zonnige muziek op de radio. Wat dacht je van deze van de Four Seasons? Hier is Oh the Nights. MUZIEK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 Zo lekker deuken in deze plaats. Echt nou, doe ik gewoon aan mij in de studio van Sierra Vim. ik nee? Het <laughs> wordt Maya hoor je met z'n dus in een stereo-lafnietje van uh, verleden jaar alweer. En daarvoor trouwens de Frankie Valley en de Four Seasons de plaats. Oh, What a night! En het gaat zeker wel een worden, want uh, we hebben natuurlijk vanavond een uh, groot feest in Sofort. Ja. Nou, vanaf 4 vanaf uur gaat het al beginnen. We ...hebben het over het afscheidsfeest van Ton en Trace van de Mickeys op het circuit. Ja, ik snap niet dat je daar dan een feest moet geven als mensen uh, weggaan. Want we zullen ze absoluut gaan missen natuurlijk. Dat denk ik ook. Maar, maar ik ga tussen vier en vijf proberen of ik Trace nog even aan de telefoon kan, uh, kan krijgen. Want ze wil er geen uh, huilpartij van maken. Het moet gewoon een gezellig feestje worden en niet sentimenteel en zo. En iedereen is van harte welkom. Dus mocht je het horen, ga gewoon uh, gezellig naar het circuit toe. Ja, muziek, live muziek, uh, CFM. Uh, wij zijn er ook. Uh, wij regelen ook uh, de pauzemuziek, om het zo maar eens te zeggen, met DJ Rock. Roy, DJ, er, Roy van Buringen. DJ Roy van Buringen. Dus ga daarheen, laat, laat u gewoon verrassen en uh, maak er een leuk feestje van vanaf 4 uur. Wat ook een uh, leuk feestje waard is, is, en dat was namelijk... Uh, vorige week heeft de gemeente Zandvoort voor de 15e keer op rij, ik vind dat toch knap... de blauwe vlag in ontvangst mogen nemen. Daarmee is onze badplaats uniek, want nog nooit heeft een strand of haven... het internationaal zeer belangrijke onderscheidingsteken... zo lang aan één in top mogen hijsen. En wat houdt het in? Blauwe vlag? Nou, gewoon dat aan alle voorzieningen wordt het, het, voorzien. Dat alles er is en dat alles netjes is en dat alles bijgehouden wordt. En uh, morgen, uh, dat is een zondag, zal wethouder Wilfred Taters om 4 uur de vlag in Topheizen... ...tijdens de afsluiting van de Week van de Zee in Beach Club Take 5. Dus morgen vanaf 4 uur. Naast de blauwe vlag mag Zandvoort ook de Quality Coast vlag voeren. Nog één. Uh, de eisen daarvoor zijn nog zwaarder. Die vlag wappert al sinds 2006. Destijds was onze gemeente de eerste badplaats van Europa die aan deze eisen voldeed. Hey, maar het moet niet zo zijn dat uh, al die vlaggen, de geel-blauwe vlag, uh, gaan, uh, nee. gaan wegsturen uit Zalvoort. Nee, dus, anders moet je straks zien, al die vlaggen gaan bestuderen. Uh, al die vlaggen. Maar uh, mag ik wel, maar mag ik niet. Nee, dat is uh, knap van uh, de gemeente. Zalfort. De geel-blauwe vlag moet uiteraard gewoon blijven. Lekker op het strand gaan, lekker uh, genieten van het mooie weer op het strand. Met een lekker muziekje. En Dat dan? kan je nu uh, vanmiddag wel doen, dus uh, genieten. Maar van. Hier is de Buena Vista Social Club met onder meer Elvis Crespo. Ja, wie kent hem niet? Van Ik niet. de, de singo Suave Oké. Okay. Daar ken je hem van. Dank je Hier is Salsa Cubana.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 van de Buena Vista Social Club krijg je echt de zomer in je bol. En, en, en de blauwe vlag in top. En de blauwe vlag in top. Natuurlijk, dat hoort gewoon bij Zandvoorts. Het mooie Zandvoort met het mooie stroot, hè? Niet vergeten dat als je van uh, bij Zandvoort luistert gewoon een keertje langskomen. Ja. Erachteraan Julie en de Glamorous Life. Zie je het uit Zandvoort? Nou, we zeiden het aan het begin van uh, dit programma. Al vandaag uh, geen van horen, want die heeft computerproblemen. Ja. Maar we hebben wel weer bericht met Albert-Jan Vos. Ja, en dat heb ik weer van onze collega's van AB Radio en wel de weerman Rico Schroeder. Uh, vandaag zijn we de dag met flinke zonnige periode begonnen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het in onze regio regenen. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt vanmiddag tot maximaal 18 of 19 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt geruime tijd regen van betekenis. Er kan met gemak een millimeter of 10 vallen, ofwel 10 liter water op elke vierkante meter. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is over landmatig kracht 4 en aan zee vrij krachtig kracht 5. Tot 6. En de temperatuur daalt niet verder dan ongeveer 12 graden. En dan voor morgen. En dat is belangrijk, want dan hebben we natuurlijk de grote voorjaarsmarkt al hier in het dorp. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook regelmatig enkele buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De wind waait uit het noordoosten en is over matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5. En aan zee krachtig, kracht 6. En de temperatuur stijgt tot maximaal 14, 15 graden. Zondagavond en maandagnacht is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. De noordwestelijke wind neemt langzaam iets in kracht af en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En maandag, als we allemaal weer aan het werk gaan, blijft het droog en schijnt af en toe de zon. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt in de middag tot maximaal 16 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en koelt af na ongeveer 9 graden. En de verwachting voor de rest van de week schijnt na een overwegend bewolkte dinsdag de zon flink en blijft het droog. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht en de temperatuur loopt dagelijks een graadje op. Dinsdag wordt het een graad of 17 en aan het eind van de week liggen de maxima rond de ja 20 graden. 20 graden, zo, dat is even lekker. We gaan de goede kant op. Maar morgen is dus, het dus even spannend: eh, droog en regen en zelfs onweer. Onweer, oh, Nou, daar hebben we wel dus, een plaat op zo dadelijk. Maar dat er is, is, wel... is nog eventjes, als je van de week het weer wil nalezen. en de computer van Lex van der Hoorn weer hersteld LW's is, natuurlijk. Van de, ziekte, ja. van de ziekte, Dan kan je het weer nalezen op www.meteopagina.nl. www.meteopagina.nl en op je mobiel: www.meteopagina.nl. Slash mobiel weer morgen. Oeh, ik moet er ja. niet aan denken met die voorjaarsmarkt. Maar goed, ja. we kunnen het niet tegenhouden. Shia ja, Coltrane heeft Thunder and Lightning voor je. de Thursday in de single van uh, Doe maar. Nou, we hebben weer wat uh, informatie voor je bij Zalvert op zaterdag. Ja, en uh, het doet mij deugd uh, de luisteraars dit te mogen melden die dat nog niet weten. Want uh, de burgemeester Nick Meijer en wethouder Wilfred Tatis presenteren afgelopen donderdag de nieuwe gemeentelijke waarderingsspeld. De speld is bestemd voor die personen die zich naar de mening van het college van BNW... zowel binnen als buiten de gemeente verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de Zandvoortse samenleving. De Zilveren Speld is ontwikkeld in samenwerking met de BK Zandvoort. Na ontwerp van Loes Dikken en vervaardigd door Nancy Veenhoff van N-Style Goudsmit in Haarlem. Er zijn twee uitvoeringen voor dames als ketting of knoop en voor de heren als knoop. De onderscheiding wordt incidenteel toegekend en gaat vergezeld van een gedicht geschreven door dichter bij Zee Adamol. Met de speld hoopt de gemeente het vrijwilligerswerk te stimuleren. Dat nou, is het toch leuk dat er ook iets is gekomen van, ik bedoel, die lintjes. Hè? Echt uh, iets van uh, Zandvoort zelf. Echt, echt iets van Zandvoort zelf. Dat is leuk. En uh, dan, Super. Uh, en dan uh, mensen die daar voor na meekomen, die, komen dan, die worden dan rechtstreeks voorgedragen door uh, het college van BNW. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd wie de eerste is die het uh, speldje gaat krijgen. En wie niet. Uh, ja, <lacht> dat gaat spannend worden. We gaan ons best doen, Albert-Jan, toch? Wij doen ons best daarvoor. Hier is TC. Hier te hebben, zo voort hoor je de single van Tim cc en The Wall Street Shuffle. Nou, voordat we weer wat berichten voor je hebben, eerst nog even een leuke plaats. We gaan er eentje draaien van ons eigen Zandvoort, Patrick van Kessel, live. In okay. Een opgenomen. Hier is California Dreaming. All the are brown. Live opname in Dansé, enige jaren geleden van Castle Live, de California Dreaming. Ja, en als je Dansé tegenwoordig zoekt, Dansé is niet meer, tegenwoordig heet Dansé als je het zo moet zeggen, XL. XL, ja, want uh, dat is natuurlijk een raar gezicht uh, afgelopen Pinkster en om midden in het centrum dat grote terras uh, leeg te zien staan. Maar het is weer open. Een nieuwe eigenaar heeft zich namelijk al gemeld. Mike Aardewerk heeft aangegeven de horecazaak over te willen nemen. Wanneer, en dat is vandaag dus. De deuren heeft hij vandaag weer geopend. En het terras zat meteen weer vol. En het terras zat gelijk weer vol. De nieuwe, de nieuwe naam schijnt al bekend te zijn uh, bij velen XL gaat het heten. Dus extra large, dus groot. Ja, het is natuurlijk ook een grote zaak. Nou, die wensen we in ieder geval de Mike Aardewerk erg veel succes toe. En we hebben ook nieuws van de dames van uh, uh, Drukkie voor Oranje. Ja, wat is daarmee maar, ja, die waren vorige week bij ons uh, toch in de, in de uitzending. En ze kregen maar geen poot aan de grond bij de, de gerenommeerde uh, radiostations. Maar uh, ze zijn al uh, ze zijn in die maand er toch bezig geweest om proberen om hun uh, hit Drukkie voor Oranje te promoten. En vorige week kwam het goede nieuws binnen dat zij voor de uitzendlijsten van TV Oranje zijn geselecteerd. Kijk, helemaal goed. Ja, en ik geloof dat een van onze, onze medewerkers daar ook nog een handje in heeft gehad, waarvoor, waarvan akte. Want de dames, dus voor Oranje zijn gezet, Dit betekent dat zij weer een stapje dichterbij zijn bij hun echte WK-hit. En het is gewoon een echte WK-hit. De, de dames willen graag in het verzoekparade terechtkomen van TV Oranje. En iedereen kan stemmen. Met andere woorden, als je het anders leest... Zandvoorters, stem op. Druk hier voor Oranje op www.tvoranje.nl www.tvoranje.nl En stemmen, hè? En laat je stem horen op Drukkie voor Oranje. Ja, juist. De plaat inderdaad uh, gemaakt door... Uh, of, uh, althans, op initiatief van de drie Zalfoortse dames. Ja. En onder meer ook uh, Ruud Jansen, die uh, vanavond gaat optreden. Ja, die, die, die zien we vanavond ook op het circuit. En die, die zorgt voor de muzikale ondersteuning van de dames. Nou, van het hem heel veel sterkte en we gaan op jullie stemmen. Oké, okay, dat is een ding wat zeker is. Nou, het zonnetje moet wel blijven schijnen. Gaan wij er gewoon voor zorgen bij de volgende plaat. Hier is Feeling hat hat Hats. Chest and feeling it Het was weer de ene laatste plaat uh, in uur 1, uh, Albert-Jan. Ja, Tijd vliegt weer voorbij, hè? Ja, het eerste uur zit er alweer bijna op en uh, we hebben nog uh, genoeg nieuwtjes. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren, want ook in de tweede en derde uur uh, hebben we nog volledig veel nieuws voor u. Zo is het graag. Tot zometeen. En Volk de Dinosaur is de laatste voor drieën. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Polen... is opgelopen tot 21. Vanochtend werd in Sandomierz in het zuiden... het lichaam van een man gevonden in zijn ondergelopen huis... In Polen zijn onder meer de rivieren de Wisla en de Oder overstroomd. Aan de Duitse kant van de Oder komen de dijken steeds meer onder druk te staan. Bondskanselier Merkel is naar Frankfurt aan de Oder in Brandenburg gereisd om zich op de hoogte te stellen van de situatie. In de stad is de hoogste alarmfase ingesteld waarbij rekening wordt gehouden met dijkdoorbraken. Inmiddels heeft het waterpeil in de Oder zijn hoogste punt bereikt. In het Koning Stadion in Brussel is het Heizeldrama van 25 jaar geleden herdacht. Er werd een plaquette onthuld en er werden kransen gelegd. Op 29 mei 1985 kwamen in het Heizelstadion kort voor de aftrap van de Europese bekerfinale tussen Juventus en Liverpool 39 mensen om voor het merendeel Italiaanse fans. Hun tribune was overvol waardoor ze werden doodgedrukt of vertrapt. Na het drama werd het stadion verbouwd en kreeg het een andere naam. Het Italiaanse elftal herdenkt de slachtoffers donderdag. Dan spelen de Italianen in het Koning Boudewijnstadion... een oefen in land tegen Mexico. Premier Balkenende heeft in Middelburg de Four Freedoms Awards uitgereikt. De prijzen gaan dit jaar naar onder andere... het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... en de Australische filosoof en politicus Gareth Evans. Minister Verhagen prees hem vanwege zijn stelling... dat militair ingrijpen is toegestaan... wanneer een land niet in staat is om volkenmoord te voorkomen... Die conclusie is nu algemeen aanvaard, zei Verhagen. Ook koningin Beatrix en prins Willem-Alexander waren bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards. Die worden eens in de twee jaar gegeven aan personen of instanties die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid...